9 uur dikte haar ik met het NOS-journaal. In Burma hebben duizenden mensen oppositieleider Aung San Suu Kyi toegejuicht... tijdens haar eerste campagnedag voor tussentijdse parlementsverkiezingen in april. Haar partij, de NLD, doet in april mee in elke regio waar zetels beschikbaar zijn. Veel Burmezen zwaarden met bloemen en probeerden een glimp op te vangen van een vrouw... die jarenlang onder huisarrest stond vanwege haar politieke activiteiten.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 Griekenland is woedend over een voorstel van Duitsland... waarin staat dat Griekenland onder controle moet komen te staan... van een commissaris van de Europese Unie. Die moet besluiten over de begroting van de Griekse regering goedkeuren... en kan zo nodig een veto uitspreken. De, de uitgelekte Duitse voorstel is in handen van de Britse krant Financial Times. Griekenland zegt zelf controle te willen houden over zijn begroting. Inspecteurs van het Internationaal atoomenergieagentschap zijn in Iran aangekomen voor een driedaags verzoek... Het agentschap hoopt dat het land openheid van zaken wil geven over zijn nucleaire programma. De EU kondigde zich deze week aan per 1 juli geen olie meer af te nemen van Iran. Teheran dreigt nu om per direct de levering van olie aan Europese bedrijven te staken. Het weer dan nog, afwisselend zon, afwisselen, zon en wolken en droog, maximaal vandaag rond het vriespunt. Ook de komende dagen blijft het koud. Dit was het NOS Journaal.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 De fenolijn. Twee Kamerleden komen praten over een alternatief voor de nieuwe natuurwet. En we gaan proeven. Hybride ballen. Dat allemaal tot tien uur in de Vroege Vogels. ...komt de gevreesde horrorwinter eraan. Volgens de experts begint hij vandaag. Meteoconsult schat de kans op koud weer in op 60 tot 70 procent. Nou, ik zie het wel zitten. Kunnen we binnenkort weer lekker door de sneeuw banjeren. Eh, de verwachting is dat het overdag helder en zonnig is. Geen sneeuw. Maar het gaat wel vriezen dat het kraakt. Min 10 graden overdag. Nou, in Friesland hebben ze de gemalen alweer stilgezet... Volgens mij kunnen we dan eind uh, nou, deze week zo'n beetje lekker schaatsen. Ja, heerlijk, dat geluid. Nou, jouw kennen, dan ga je liever de hele dag bij de houtkachel zitten, toch? Ja, dat is, dat wel... is echt jouw... Uh... Dat is wel waar, ja. <laughs> en bedankt voor, dit, uh, voor deze imagoduiding. Ja, jij staat bekend als een lauwe, lauwe koukleum. <laughs> Nou, het is wel zo. Ik, uh, ik, bij, de, bij de keuze heb, heb ik uh, volgens mij drie, spin de spinnende kat, twee, brr, de wolven. wolf en één inderdaad dat is toch het knappend haardvuurtje. Oké, okay, knap het haardvuur even lekker warm gezet. Hoe, hoe, hoeveel geluiden zitten we nou? Uh, huilende wind, voetstappen in de sneeuw. Uh, vijf. Ja, vijf. Heb je ja. nog een stuk of zestig te gaan? Ja. 60 geluiden nog. Eh, ja, nog vier dagen. U denkt, waar hebben we het over? Nog vier dagen. Tot en met komende woensdag kunt u stemmen op onze natuurgeluiden top 40. Ja, de wolf zit er ook bij. Wat vindt u nou het mooiste Nederlandse natuurgeluid? Bedenk goed welk geluid uw stem krijgt, want het zegt natuurlijk wel iets over, over uw persoonlijkheid, zo'n geluidenkeuze. Ben je nou van het knapperde haardvuurtje of ga je zoals ik voor echte natuurstraffe huilende wind? Ja, ik vind huilende wind vind ik zo mooi. Zo'n desolate vlakte met die wind en dan... Ben je echt ja, onderdeel van de, de elementen, vind ja. ik. Nou, ik ben blij dat ik niet voor de balkende ezel heb uh, gekozen. Nu ik weet dat het iets over je persoonlijkheid zegt. Maar als die horrorwinter echt doorzitten... dan worden alle natuurgeluiden natuurlijk overstemd... door één alles-overheersend natuurgeluid. <tied> Het was overduidelijk een galop. Salut, voor, voor August Bournonville. Was dit van de Deense componist Lumbia. Uitgevoerd door het Tivoli Symphony Orchestra. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Het is tijd voor de Venolijn. U weet het. U kunt dag en nacht bellen naar 035 6711 338. Voor al uw eerstelingen, laatstelingen en andere bijzonderheden in de natuur. Luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Hallo met Henny Boersma. In een sneuvelsloot in Krommenie zag ik zondag een ijsvogeltje. Prachtig mooi, die blauwe kleuren zo boven het water. Dit is Anouk Den Hartog uit Amsterdam. En ik zag vandaag een mijlganse met vijf tulletjes. Dat was het. Dag, met Leni Boersma in Den Haag. En in onze voortuin staat de winterjasmijn volop te bloeien. Daaronder staan onze struikrozen... Vol met nog rozenbottels. En op verschillende plaatsen zijn die struikrozen uitgelopen. En hebben we prachtige drie mooie witte rozen. Hoe gek kan dat zijn? Hallo, met Reni Thompson uit Maartensdijk. We waren aan het wandelen van Bildhoven naar Maartensdijk... door het Ridderoortse Bos. En aan het begin zagen we bloeiend Speenkruid. Verderop, wij liepen door en hoorden we een kort geluid van een vogel en wij kijken en we zagen boven in de eikenboom een middelste bonte specht en hij maakte een soort kuk kuk kuk geluid heel kort of het een mannetje of een vrouwtje was dat weten we niet maar hij vloog van tak naar tak Honniebubbels uit alkmaar in heiloostijk en ik zie de eerste bos aan de mond bloeien bij de dierenspul bij de herenweg nou toch wel bijzonder mijn eerste waarneming Lisa Tangerman, Doetinchem. Op 23 januari zag ik mijn eerste monnikskappen boven de grond komen. Ik heb ze nog nooit zo vroeg gezien. Ja, vandaag uh, zit ik een boterhammetje te eten. Vanuit mijn keukenraam zie ik plots binnen een meter een mannetje zwartkop. En ik denk, heeft hij zich vergist? Is hij niet te vroeg terug? Ik kan het bijna niet geloven. Anjo stick van de Wageningsberg. Je kunt het allemaal bijna niet geloven wat je te horen krijgt op die Venorlijn Blijf voor de, ja, mi de, de Middelste Bonte Specht. Ja, de Middelste Bonte Specht. En als je hem echt hebt gezien, dan mag je de Mibo, dan mag je Mibo zeggen. Oh ja? Ja. En als je hem niet hebt gezien, zeg je gewoon Middelste Bonte Specht. Okay. Dat het zeggen wij dan ook wel, want ik heb hem ook nooit gezien. Blijf bellen 035 671 338. Tijdens een expeditie in het oerwoud van Zuid-Suriname... hebben onderzoekers zeker 46 nieuwe diersoorten ontdekt. Daar zitten prachtige en wonderlijke exemplaren tussen. Zoals een amfibie dat de naam cowboykikker heeft gekregen. Krishna Gaya Prasad is een van de wetenschappers die mee was op expeditie. Aan correspondent Harmen Boerbaum van de Wereldomroep... beschrijft hij hoe die nieuwe kikker eruit ziet. Nou, de cowboykikker is... Uh... Kleine kikker. Hij ziet er uh, bruinachtig uit met hele grote ogen. En hij heeft een uitloper op zijn hiel. Vandaar dat uh, hij de cowboy kikker is genoemd. Deze kikker is nooit eerder gezien? Nee, deze kikker is nooit eerder uh, gezien door wetenschappers. Dus hij is pas in 2010 uh, beschreven door wetenschappers tijdens de expeditie. Waar is deze kikker ontdekt? Hoe ging dat in zijn werk? Was u daarbij? Ja, uh, het is een hele expeditie met een team van wetenschappers, lokale mensen, gidsen. Ja, hebben we hebben drie weken daar echt onderzoek gedaan naar de verschillende diersoorten, planten. En die hebben dan deze kikker gevonden. Hoe kan het dat in een wereld die zo dicht bevolkt is, er nog steeds nieuwe diersoorten ontdekt worden? Nou, er zijn nog, toch nog plekjes op aarde waar er helemaal geen onderzoek is geweest. En waar bijna nooit iemand komt. Dat was het doel ook om wat meer over de biodiversiteit te weten te komen... in het zuiden van Suriname, omdat daar daar nog nooit onderzoek was geweest. Hier zien we een kleine katvis. En die heeft, is een panzermeerval, noemen ze het. En die heeft dan van die stekels om zich te beschermen tegen aanvallen van piranha's. Ook een nieuwe vis? Ja, het is een vissoort die nog nooit was gezien door wetenschappers... En wie geeft dan zo'n dier een naam, bijvoorbeeld zo'n cowboykikker? Dat verzin je dan ter plekke? Ja, eigenlijk wel. Het is ook een katvis met aan de zijkanten grote stekels. Hij lijkt op een jackie met een heel dikke buik. Maar die vis wordt veel gegeten in het gebied van Kwamala Samutu. En heb ik zelf ook een keertje gegeten. En uh, toen, toen zaten ze te vissen... Toen ving een van ze zo'n grote katvis en de visspecialist zegt gelijk van, hé, hey, wat voor vis is dit? Is het een nieuwe soort of zo? Ja, gaan we even onderzoeken. En toen bleek dat hij nog nooit gevonden was en nu pas beschreven, terwijl hij al zo vaak is opgegeten. Met zoveel bedreigingen gaan er ook zoveel soorten verloren zonder dat we hebben geweten dat ze ooit hebben bestaan. dit van de Argentijnse componist Pepe Ferrer... uitgevoerd door de gitarist Victor Biladangos. En dan nu zonnepanelen nieuws. De Stichting Natuur en Milieu en de ASN Bank... starten vandaag met een actie om op grote schaal zonnepanelen te verkopen. Niet om daar zelf rijk mee te worden... maar om deze eh, duurzame vorm van energieopwekking te stimuleren. Wie nog twijfelt moet goed opletten, want dit wordt echt een offer you can't refuse. Natuur en Milieu heeft uitgezocht hoeveel duurder zonne-energie is... dan elektriciteit die de nuance van deze wereld leveren. En de uitkomst is verrassend. Door de prijsdaling van de panelen is de zon vanaf 2012 goedkoper. Zon nu nog goedkoper. Juist Joos Huizing <lacht> praat met twee van de initiatiefnemers van de actie Zon zoekt dak. Ronwit van Natuur en Milieu en Piet Sprengers, hoofdduurzaamheidsbeleid van de ASN Bank. Ja, de actie heet Zon zoekt dak, maar het is vandaag wel helemaal het verkeerde weer. Een zonnige dag is altijd beter, maar zelfs bij een niet-zonnige dag levert zonnepanelen op je dak altijd nog een beetje stroom op. Alleen iets minder? Alleen iets minder, inderdaad. Dan staan we hier bij een huis waar al panelen op liggen. Zouden ze nu dat in huis kunnen merken... Ik denk dat ze er in huis eigenlijk niks van merken. De stroom die wordt denk ik gewoon op het net gezet en ja. Uh, ja, daar zie je verder niks van. Maar je nee. zou het wel kunnen zien, denk ik, aan ja, de meter. Dat er toch iets aan stroom geleverd wordt, ook met zo'n dag als dit. Het is een actie van de ASN en Stichting Natuur en Milieu. Het is niet helemaal nieuw, want vorig jaar heeft Urgenda ongeveer hetzelfde gedaan. Ja, dat was een hele fantastische actie. En wat wij nu erbij doen is dat we zorgen dat als mensen bij ons zonnepanelen kopen... dat ze totaal ontzorgd worden. Dus alles wordt geregeld van begin tot het eind. Je hoeft alleen maar te betalen? Je hoeft alleen maar een belletje te doen of op de website aan te geven dat je het wilt. En dan word je vanzelf opgebeld en dan komt er iemand langs. En als het dan het dak geschikt is en alles klopt... Dan wordt vanzelf alles geregeld. We garanderen dus ook hoogwaardige kwaliteit. Duurzaamheid is goed geregeld. En dat is ook wel waar de markt behoefte aan heeft. Heel veel mensen wilden wel zonnepanelen. Maar die hadden ook zoiets van, ja, maar welk paneel moet ik dan hebben? Bij wie moet ik dan zijn? Dat was toch dat gedoe, dat wilden mensen niet. Vorig jaar is ook wat gehannes geweest over die panelen... want die kwamen dan uit China en ja. deugt dat wel? Ja. Of hebben kleine Chinese kindertjes eraan moeten werken? Ja, ja. dat is een terechte vraag natuurlijk. Kijk, die panelen zoals je ze hier nou op het dak ziet liggen... is, ja, het is hartstikke mooi natuurlijk. Je ziet ze alleen. Je, je ruikt ze niet, ze maken nee. geen geluid. Er komt geen rook vanaf. Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Er zit natuurlijk wel een heel verhaal... Achter die panelen, voordat ze überhaupt hier op het dak liggen, Ze moeten geproduceerd worden. Ja. En uh, veel van die panelen die worden uh, geproduceerd in China, bijvoorbeeld. Halen jullie ze ook uit China? Wij halen ze ook uit China. Ja. Ja. En dat is natuurlijk een land waar je uh, heel goed moet kijken van uh, hoe gaan ze bijvoorbeeld met hun werknemers om en hoe gaan ze met het milieu om. En dat hebben wij dus ook ter degen onderzocht. En? De leverancier van de panelen, dat is Yingli. Dat is een Chinese bedrijf wat echt heel vooruitstrevend is, zeker op het gebied ook van arbeidsrechten. Heeft allerlei certificaten, een SA 8000 certificaat bijvoorbeeld. Dat is vrij uniek, zeker voor een, ook voor een Chinees bedrijf. Maar we hebben ook gekeken naar het bedrijf wat bijvoorbeeld de omvormers levert. Het is niet alleen het panelen waar het om gaat. Je hebt ook omvormers nodig om de stroom van die panelen op het net te kunnen zetten. Of om ze geschikt te maken voor gebruik in huis. Dat is een Duits bedrijf, dat is SMA. En ook daarvan hebben wij vastgesteld dat ze gewoon daar goed mee om zijn. Dus, dus al, die, al die producenten hebben wij getoetst aan onze eigen criteria. Mm -hmm. uh, die we ook gebruiken als het gaat om het selecteren van bedrijven waar we in willen investeren. Dus ja. deze bedrijven voldoen aan onze selectiecriteria. Ja, en dat zijn vrij hoge normen? Dat zijn vrij hoge normen, ja. We hebben maar... Uh, nou ja, van de vele tienduizenden bedrijven in de wereld... hebben wij er maar 300 goedgekeurd die aan die criteria voldoen. En de bedrijven uh, Yingli en SMA voldoen aan die criteria. Zou het niet nog veel duurzamer zijn als je een Nederlandse producent had van de panelen? Het zou kunnen, maar wij hebben dus allerlei leveranciers gevraagd in twee rondes... waarbij ook de Nederlandse producenten mee konden doen. In eerste instantie heeft een selectie plaatsgevonden op allerlei kwaliteitscriteria. Niet alleen de kwaliteit van de, van de techniek... Maar ook uh, de service en, en de garanties. Uh, en in de tweede ronde is er uh, vervolgens op, op prijs, hebben we ze laten ja. concurreren. Uh, ja, en daar is de gewoon uh, de beste qua prijskwaliteit uitgekomen. Overigens gaat het dan alleen om de panelen. Hè? Kijk, het aanbrengen van die panelen hier op het dak, dat doen allemaal Nederlandse bedrijven. En er komt bij. Dat is ook wel apart. Ik, ik denk niet dat wij in Nederland zeg maar, uh, ooit nog eens een keer... een grote panelenproductiefabriek zullen hebben. Het zal veel meer gaan om... dat het uh, te arbeidsintensief is? Het is te arbeidsintensief. En die slag hebben we eigenlijk gemist. En dat halen we ook niet meer in. Maar wat zie je dan gebeuren? Is dat zo'n bedrijf als Jingli maakt bijvoorbeeld heel veel gebruik... van Nederlandse technologie. ECN bijvoorbeeld, maar ook andere Nederlandse bedrijven... leveren aan Jingli uh, in China. Er is een Nederlands bedrijf dat bijvoorbeeld de ovens produceert... waar Jingli die panelen weer van maakt. Dus wat dat betreft is de Globalisering heb je het dan over? Dus het ligt er toch weer een stuk Nederlandse technologie op je dak? Worden de panelen nou nog steeds beter? Dat ze, ze worden iets goedkoper ieder jaar weer, maar ook dat ze meer stroom leveren? Ja, de technologie schrijft gewoon voort. Als je gewoon historisch uh, bekijkt, is het een enorme kostendaling uh, heeft er plaatsgevonden in de afgelopen tien jaar. Want ruim 80 procent... In tien jaar? In tien jaar tijd is de, is de prijs van uh, panelen met 80 procent afgenomen. Met name de laatste twee, drie jaar is het heel hard gegaan. En het is nu zelfs zo, we noemen dat grid parity, dus net uh, pariteit. Dat betekent dat je dus nu meer betaalt voor de stroom die je koopt van je energielevens hier... dan als je zelf zonnepanelen op je dak legt. En dat betekent eigenlijk dat je een dief van je eigen portemonnee bent... als je dus nu geen zonnepanelen aanschaft. Hebben jullie zelf al panelen op je dak? Um, nou, ik heb net een, uh, een oud huis gekocht, die jaren 30 dertig woning. En uh, nou, in, de, nog niet in de verbouwing gaat er zeker ook een uh, zonnepanelen bij komen. Ja, Piet Sprengers? Ja, ik, ga, ik, ga, ik heb ze er nu nog niet op liggen. Ik heb wel een zonneboiler erop leggen, Tweede generatie inmiddels al. Maar uh, ik, ga, ik vind het wel leuk om met deze actie mee te doen en te kijken hoe het werkt. Vandaag begint de actie. Hoe snel moet je zijn? Mensen hebben tot ongeveer half maart, 16 maart... om via de website of via de telefoon te laten weten dat ze in principe geïnteresseerd zijn. En misschien is het nog goed om te noemen dat mensen ook in het pakket een uh, energiemeter meekrijgen. Dus dat je ook kan zien hoeveel zonnestroom je produceert. En hoeveel... ja, dat is leuk. Ja, ja, dat is heel erg leuk, want dan kan je ook nog weer zelf je energie gaan managen in je huis. Dat je ook nog gaat besparen, zodat je helemaal bijna onafhankelijk kan worden van de elektriciteitsmaatschappij. Ja, dat, dat, dat klopt. Je kan dan zelf gaan, uh, gaan kiezen van uh, waar geef ik mijn geld aan de huid. Ja. En, uh, voor mij is het simpel. Spek je je eigen portemonnee of spek je die van je energieleverancier? Hoeveel kost het ongeveer? Jij bent van de bank, dus dat weet jij het beste. Nee, daar heb ik eerlijk gezegd helemaal geen idee van wat het kost. We hebben twee pakketten. Eén pakket van ongeveer 3000 euro en een pakket van 4700 uit mijn hoofd. En daar zit alles op en aan. En het tweede pakket, dat is het pakket waarbij je ongeveer 1600 kilowattuur per jaar produceert. En dat is zeg maar iets, iets minder dan de helft van wat een gemiddeld gezin aan elektriciteit per jaar verbruikt. En ik denk dat we nu op dit moment op een revolutiejaar afsteven. 2012 is de revolutie van zon, omdat nu voor het eerst het dus goedkoper is om zelf stroom te produceren. Het levert je gewoon ongeveer 200 euro per jaar op als je zonnepanelen hebt in plaats van dat je koopt van je energieleverancier. Dus ik denk dat als mensen dat massaal doorkrijgen en ze hebben een dak wat voldoende geschikt is, dan gaat iedereen gaat eraan. Alleen al daarom hopen we op een prachtige zonnige zomer, volgens mij. Ja, dat is, dat is natuurlijk het allermooiste. Om al die meters flink te zien uitslaan. Ja, Dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Ja, Zo ongeveer op dit moment wordt er door Natuur en Milieu een persbericht verstuurd... over deze actie Zon zoekt dak. Dan kunt u ook op de website van Vroege Vogels vinden... compleet met alle informatie over de panelen. vroegevogels.vara.nl ...de Italiaanse componist Alessandro Rolla... ...het Rondo Allegro con Espressione ...uit de sonate in S-groot voor alt -Viool en Piano... ...in een uitvoering door Jennifer Stoem op alt -Viool ...en Conici op Piano. Gemiddeld eten we 43 kilo vlees per persoon per jaar. Zou onze vleesconsumptie nou te verminderen zijn... ...door gehaktballen en hamburgers te mengen met plantaardige ingrediënten? Dus met een hybride bal, zeg maar. Een deel vlees en een deel vleesvervanger... Smaakkenners en vooral vleesliefhebbers zijn meestal sceptisch over vleesvervangers. Afgelopen woensdag was er daarom een proeverij georganiseerd door onder andere duurzaamheidsclub Urgenda. Het publiek en een professionele jury mochten een blinde test doen. Wat is lekkerder? Een 100% vleesbal of zo'n hybride gehaktbal. Oh, oh, oh, jij dat uitspreekt, klinkt het allebei gewoon niet lekker. Oh, sorry, ja, ik ben ook 100 geen vlees. Bal, 100 <laughs> vleesbal of een hybride gehaktbal. Nou. Ja, ik, eet, ik eet geen vlees, dus ik kan dat ook niet oplezen alsof het lekker is. Zo, oh, doe jij anders die zin nog even? Nou, verslaggever Henny Radstaak die heeft uitgezocht of die 100% vleesbal of die hybride gehaktbal uh, het lekkerst is. Hij heeft de proef op de som gaan nemen. Nog even We zijn even in de keuken bij chef-kok Merlijn van der Krocht. Dit zijn de gehaktballen van uh, uh, Mietlus. Ballen die hebben uh, 30% plantaardige producten uh, door het runde heen. In dit geval is dit de uh, Zeeuwse tarwe. En uh, Door andere mensen wordt het weer gedaan met, met paneermeel, dus eigenlijk ook brood. Er zijn nog een hele hoop andere producten waar je, waar je het ook mee kan doen. Lupine, soja, allerlei eiwitvervangende uh, producten. En zitten er dan uh, verschillende smaak? Proef je dat? Ja, het is knap lastig, want het zijn gewoon uh, vrij pittige kruiden, gehaktballen en, uh, en hamburgers. Ja, met kruiden kun je natuurlijk wel het een en ander camoufleren. Ja, uh, vooral aan de smaak natuurlijk. Maar het gaat ook om, om de structuur. De bite? De bite, ja. En de sappigheid. Mijn naam is Dick Vierman, ik ben van voetlog.nl. Uh, mij is gevraagd om hier de grote burger- en ballenproeverij aan elkaar te praten. U gaat ze straks ook proeven. Laat ze nu maar doorkomen. De jury die gaat aan het werk. Er wordt dus de vraag gesteld, wat is het er voor eentje? Is hij van vol vlees? Is hij vegetarisch of is het een combinatie van vlees en plantaarden? Er wordt driftig geproefd aan allerlei gehaktballen en uh, hamburgers. Ja. Sandra van Kamp, jij bent van de Urgenda. Ja. We kennen jullie al van bijvoorbeeld de actie met de zonnepanelen ja. van destijds. Ja. Uh, wij willen zon. Nu is op jullie initiatief eigenlijk, of mede op jullie initiatief, een nieuwe branchevereniging opgericht. Ja, het planeet. Het, het planeet. Het is een afkorting van het platform voor nieuwe eiwitten. Je zou ook kunnen zeggen het plan eet. Dat klinkt wat spannender, want we maken gewoon een nieuw plan voor ons, onze manier van eten. Het is eigenlijk de branchevereniging van producenten van duurzame eiwitten, variërend van insecten, algen tot vleesvervangers zoals we die als consumenten in de winkel kennen, maar ook mensen die halffabrikaten maken of allerlei ingrediënten. In ieder geval om de transitie, zoals je dat met een duur woord zegt, van dierlijke naar plantaardige eiwitten te realiseren. Je hebt natuurlijk de route van nou, we gaan lekkere vleesvervangers maken, gaan we mensen stimuleren om gewoon helemaal geen vlees op het bord te eten, één, twee, drie keer per week. Je kan ook zeggen van, nou, het, het, het is een groot deel vlees, en dat is ongeveer de helft van wat we in Nederland consumeren, wordt gewoon verwerkt tot burgers, tot ballen, tot slaafwinken, tot frikadellen. En die kun je verdunnen. Dat klinkt misschien culinair niet zo interessant. Maar als je daar plantaardig materiaal aan toevoegt, eet je toch uh, al met al zo'n 15% minder vlees. Wouter Klootwijk, jij schreef veel over eten. Jij weet heel veel van eten. Je hebt nu mm. hoeveel hamburgers geproefd? Uh, vijf. Vijf, ha vijf hamburgers. Heb je kunnen proeven welke met uh, 100% vlees was en waar een deel plantaardig was? Ik, ver ik vermoed de, de laatste, de vijfde, dat die... Voor 100% van koe was, gemalen koe was gemaakt. Maar ja. hoe proefde je dat aan? Een beetje bloederig. Beetje <laughs> bloederig. Ja, dat was het. Ja. Welke was echt duidelijk aangelengd met. nou ja, ja doe het maar even zo met, met, met plantaardig materiaal? Alle andere. Alle andere waren, waren nog viezer dan de laatste. <laughs> Maar is het een idee om mensen die twijfelen om toch misschien vegetarisch te worden... om die over de brug te helpen, flexitarier te worden? Ja, dat soort dingen heb ik helemaal geen verstand van. Als je geen vlees wil eten, eet je geen vlees. Ik doe oud brood in mijn gehaktballen helemaal niet uh, met uh, hele motieven. Maar omdat ik het zo lekker vind en goedkoop, hè, het is goed voor mijn huisarts portemonnee. Professor Jan Rotmans, hoogleraar uh, ja, Duurzaamheid, ook even een balletje aan het proeven. Hoe ja. smaakt dit? Maar ik vind het niet lekker. Nee? Smerig. Zou dit die uh, voor een deel plantaardige zijn? Ja. Dat zou wel kunnen, ja. Ik had er net een, die was is... echt heel vies. Oh. En die, die was niet plantaardig, dat weet ik zeker. Want daar had ik nog een uur lang een vieze nasmaak uh, van. Met allemaal chemische uh, troep. Ik denk dat hier wat meer uh, biologische producten in zitten. Maar toch nog niet lekker? Nee, eerlijk gezegd niet. U bent ervan overtuigd dat we echt die hele grote stap nog gaan maken, hè? Ja. Naar duurzaam vlees, nou mensen... vleesvervangers. Ja, maar mensen vergeten dat we al heel veel stappen hebben gemaakt. En dan zie je hoe er nu hè, naar eten wordt gekeken in vergelijking met 20 jaar geleden. Dat is echt wezenlijk anders. Dus we zitten ergens halverwege in dat proces. En, en de tweede grote stap moeten we nu gaan maken. Even, even ook even een stukje mee prikken. Ik pak er gewoon even eentje met mijn handen. Dankjewel. Een hybride stukje hamburger, mm. dat wil zeggen vlees. Maar 15% ervan is vervangen door plantaardig materiaal. Tarwe, lupine misschien. Deze is wel beter. Ja, smaakt goed deze. Hè? Lekkerder. En hij heeft ook een wat betere nasmaak. Nummer 5. Ja, er staat nog steeds niet bij wat het is, maar misschien kun je. Dit is vlees. This, this is vlees. Ja. En toch vond ik die vorige lekkerder. Ik ook. Ja. Ja, we staan hamburgers te proeven. U zegt, over twintig jaar is iemand die een, een foute hamburger staat te eten... net zo'n paria als iemand die nu staat te roken nog. Ja, klopt. Over twintig jaar, als je dat doet, dan word je in de hoek gezet van... Ja, nou ja, hij weet dat het schadelijk is voor het milieu en de natuur en voor zichzelf. Dus dan ben je eigenlijk ook een sukkel. En, maar dat komt doordat wij andere eisen gaan stellen aan het voedsel. Uh, het moet niet alleen lekker zijn, maar het moet gezonder zijn. Beter voor uh, het milieu en de natuur. En als het daar dan niet aan voldoet... Ja, dan ben je inderdaad een paar jaar. En, en, en die normen die gaan we steeds meer opschroeven. Dus wij accepteren niet meer dat we rotzooi uh, eten. Ik vroeg me af, als je nou standaard in die gehaktballen 15% vlees eruit haalt... en dat vervangt door plantaardige producten... hoeveel stallen zou dat in Nederland schelen? Als wij teruggaan hè, als Nederlandse bevolking uh, met 15%, dan scheelt dat inderdaad duizenden stallen. Dan komt de uitslag van de zuur Even een inkijkje, wat is nu de uitslag? Want de, jury heeft, de deskundige jury heeft zitten proeven. Het publiek heeft zitten proeven. En uh, uh, jij kunt het hier, uh, Dick Veerman, de uitslag uh, in de handen gedrukt. Ja. Een velletje papier. Nou, wat mensen het lekkerst vinden en waarvan ze denken dat het vol vlees is... dat zijn niet de vol vleesproducten, maar de producten met de bijmenging meatless. En dat vond niet alleen de jury. Dat vond niet alleen het publiek bij handopsteking. Dat vond zelfs de kok. En Wouter Klootwijk. En Wouter Klootwijk noemde het een dode koe en dat bedoelde hij als compliment, hij smaakt echt naar beest. Ja, dat was, het, was de, heel kort het was 29 seconden, ja. zegt die Alessandro Rolla. Hij zit veel in onze uitzending, maar hij houdt het wel kort de hele tijd. Wederom van Alessandro Rolla was dit het Allegretto Brillante... uit het duetto in A. Groot, opers 18, nummer 1, voor Altvio. Wederom uitgevoerd door Jennifer Stoem op Altvio... en dit keer Lisa Verstman op Viool. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Nederland houdt zich niet aan het verbod op legbatterijen. Sinds 1 januari mogen kippen niet meer in een hok dat kleiner is dan 25 bij 30 centimeter. In de legbatterij hebben de dieren nog niet eens één een A4'tje aan oppervlakte. De Europese Commissie dreigt nu met een boete als ons land het verbod niet naleeft. Nederland zou genoeg tijd hebben gehad om de oude kooi te vervangen. Namelijk mm, een jaar of twaalf. Staatssecretaris Bleker van Landbouw gaf de Nederlandse kippenboeren onlangs uitstel tot 1 juli zo eentje. Wakker Dier start vandaag een nieuwe campagne tegen de verkoop van... Plof Hiermee moeten de 400 miljoen kuikens die jaarlijks worden geslacht in Nederland een beter leven krijgen. De actie is met name gericht tegen supermarkten en fastfoodketens als McDonald's en Burger King. Wakker Dier wil dat de bedrijven overstappen naar kip met minimaal één beter ster van de dierenbescherming. De productie van deze kip kost een paar dubbeltjes meer, maar het antibiotica gebruik is bijna nul, net als het aantal pijnlijke voetsweren al dus de organisatie. Plofkippen groeien gemiddeld in zes weken tijd van 50 gram uit naar een gewicht van bijna 2,5 kilo. Door deze snelle groei leiden de dieren aan allerlei pijnlijke aandoeningen. Bedreigde natuur. De tot nu toe zachte winter zorgt ervoor dat bijenvolken gewoon doorgaan met broeden. Normaal bij lagere temperaturen is er buiten nog maar weinig stuifmel te vinden. Een bijenvolk gaat dan automatisch minder eitjes, larven en poppen produceren. Ja, klinkt allemaal als goed nieuws, maar er zit ook weer een andere kant aan. Door het broeden, dat gaat wel door, maar op deze manier kan de Varroa-meid, de grootste vijand van de honingbij, extra hard toeslaan. Bram Cornelissen, bijenonderzoeker in Wageningen. Normaal gesproken uh, kunnen bijenhouders uh, die Varroa bestrijden in de winter. Dus ze kiezen daarvoor een goed moment. Dat is zeg maar de eerste helft van de winter, want dan, uh, dan is er geen broed aanwezig. Nou, dat betekent dat uh, normaal gesproken kunnen die meiden ook in het broed zitten. Maar als er geen broed is, dan zitten ze op de bijen. Ja, dan zijn ze dus blootgesteld, meer blootgesteld. En dat, dat is voor die imkers handig. Want uh, op dat moment kunnen ze, kunnen ze een bestrijding uitvoeren. En dan kunnen ze heel effectief uh, die verroa opruimen. Maar ja, als er wel aan broed aanwezig is, ja, dan zitten die meiten daar dus deels in dat broed. En ja, dan, uh, dan, dan is dat dus een stuk moeilijker. En dan blijft dus ook een, een groot deel van die meiten blijft dan achter in dat volk. En dat kan op, op termijn weer een probleem gaan vormen. Is het is niet zo dat die, dat die meiden nu in, nog in die volk zitten ...been steer te gaan veroorzaken, maar uh, dat is wel zeg maar een, een, een, ja, een behoorlijke populatie... ...die in het komende jaar, als die bijenvolken weer gaan groeien... Nou, ...dan gaan die meidpopulaties ook weer groeien. Uh, die mijten die dragen ook nog allerlei virussen bij en die dragen ze ook overal bijen. En dan kan het dus in het komende jaar kan het wel een probleem gaan vormen. Of je met je vingers van die knopjes af moet <lacht> <al wil> blijven. <lacht> we hebben we hebben een een nieuwe, onderzoek. <lacht> <lacht> we hebben nieuwe apparatuur hier in het bos en. Goh. Uh, en directeur Joost Huizing hoeft maar naar een knopje te wijzen of. Uh, <lacht> ja, ten, hou op. <lacht> <lacht> Zit nu okay, helemaal dan. vast. Goed. Een onderzoek dus. Het verlies aan een onderzoek. Het verlies aan biodiversiteit kost Europa 450 miljard euro. Ja, u hoort het goed. 450 miljard euro per jaar. Het verlies aan biodiversiteit. Dat zegt althans Gerben-Jan Gerbrandi, speciaal rapporteur biodiversiteit van het Europees Parlement. In een studie naar de soortencrisis. De d 66 europarlementariër onderzoekt hoe Europa het verlies aan biodiversiteit, biodiversiteit in 2020 tot stilstand kan brengen. Op dit moment wordt een kwart van de planten en dieren met uitsterven bedreigd. Hoe komt hij nou aan zo'n gigantisch bedrag? Gerben-Jan Gerbrandy. Ja, er is, er is een internationale studie die heeft uitgerekend dat we jaarlijks wereldwijd zo'n 3% van de economische groei verliezen. door uh, het verlies aan biodiversiteit. En dat groeit naar 7% in 2050 als we zo doorgaan. En dat zit hem in gezondheidskosten, doordat we geen schone lucht hebben, geen, uh, geen schoon water. Dat zit hem erin dat we de, de, de duinen kapot maken, waardoor we uh, kunstmatige kustbescherming moeten bouwen. We hebben nu een, een Europese strategie, Daar zijn we aan het vaststellen dat we in 2020 moet het echt afgelopen zijn met het verlies aan soorten uh, en, en uh, natuur. En... Wat is nou de makkelijkste manier om dat te bereiken? Dat is door niks meer kapot te maken. Dus leg jij een weg aan en dat uh, gaat ten koste van, uh, van natuur, biodiversiteit... dan zul je dat op de een of andere manier ergens anders moeten compenseren. En dat uh, wil ik dus heel graag in heel Europa ingevoerd krijgen. Dieren in het nieuws. Oh. Op dit moment... Op dit moment kent Nederland twee officiële leefgebieden voor het wildzwijn. Zwijn. Nationaal Park de Hoge Veluwe en het Nationaal Park de Mijnweg in Limburg. Maar de provincie Brabant overweegt nu ook om wilde zwijnen toe te staan. De dieren worden nu nog bejaagd, maar zonder succes, zo bleek de afgelopen vijf jaar. De zwijnen zijn de jagers te slim af en kunnen zich razendsnel voorplanten als ze in gevaar komen. De meeste zwijnen, enkele honderden, zitten in het Leenderbos ten zuiden van Eindhoven. De rest, enkele tientallen, leven in het grensgebied met Limburg bij natuurgebied De Grote Peel. En verder, felgekleurde kikkers zijn het meest giftig. Dat ontdekte de Groningse bioloog Martine Maan. Volgens de onderzoekster zijn er enorme verschillen in de giftigheid tussen de amfibieën. Zo zijn sommige gekleurde kikkers veertig keer giftiger dan anderen. Vooral vogels blijken goed te kunnen voorspellen of het eten van een kikker een gokje waard is. Andere roofdieren als krabben en slangen kunnen de felle kleuren veel minder goed onderscheiden. Om giftiger te worden eten de kikkers giftige mijten, mieren en andere ongewervelden.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 Het Trocadero speelde The Parade of the Tin Soldiers... van de Oost-Duitse componist Leon Jessel. Er is al veel gezegd over en er is al veel kritiek op... de nieuwe natuurwet van staatssecretaris Henk Bleker. Drie oppositiepartijen, PvdA, D66 en GroenLinks... komen nu met een alternatieve natuurwet. Hun wetsvoorstel heet Mooi Nederland. Aan tafel twee initiatiefnemers. Rick Grashof, Tweede Kamerlid voor GroenLinks... en Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid voor D66... Allebei hartelijk welkom. Goedemorgen. Uh, Stinjel, even, een paar weken geleden deed Kees moeilijker. De conservator van het natuurhistorisch in Rotterdam. Een oproep uh, om. Hij wil graag een parlementsmuis hebben. Bij jullie in de Tweede Kamer is een grote uh, muizenplaag. En uh, er zijn overal muizenvalletjes. En Kees uh, verzamelt rare dieren. En uh, had onder andere aan jou gevraagd. van kun je zo'n muis uh, de Tweede Kamer uitsmokkelen? Heb je hem bij je? Nou, ik ben hem nog niet tegengekomen. Ik heb nee. uh, goed gekeken. Overigens zijn de klemmen nu vervangen door, door doosjes. Dus ja, je ziet ze wel wat minder goed zitten ook. Maar nee, ik ben hem nog niet tegengekomen op een paar keutels na. Uh, als ik erin tegenkom, dan is hij voor Ja, in. Kees houdt zich echt <laughs> aanbevelen. Goed, nou, nu naar de, de wet natuur. Die staatssecretaris bleek er binnenkort indient bij de Tweede Kamer. Uh, het moet drie bestaande wetten vervangen. De flora- en fauna wet, de natuurbeschermingswet en de boswet. Um, wij hebben er al vaker in dit programma aandacht aan besteed. Uh, uh, kun je, uh, Stien, kun je nog heel even in twee zinnen zeggen... wat die nou, precies behelst wat de belangrijkste punten zijn waar je eigenlijk zo je zo over opwint? Nou, een van de punten die heel erg belangrijk is, is dat we het netwerkkarakter van, van de Nederlandse natuur willen bewaren. Um, de natuur is ook een soort infrastructuur, hè, onze groene infrastructuur, onze groene snelweg. En dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat er overal die weg stopt, dan heb je daar eigenlijk niks aan. Um, dat wat staatssecretaris Bleker nu doet, is eigenlijk de verbindingen tussen de natuurgebieden. Daar trekt hij geen geld meer voor uit. Die zullen er dus waarschijnlijk niet komen. En daardoor wordt die natuur eigenlijk heel erg verknipt. En wij willen dat netwerkkarakter als een van de dingen echt in de wet vastleggen. Dat netwerkkarakter is zo belangrijk voor de robuustheid van onze natuur. Dat is een van de dingen die we, die we zeker willen, willen beschermen. Uh, en daarnaast het voorkomen dat je zomaar uh, planten en dieren uit het bos bijvoorbeeld kunt meenemen. Kost allemaal ja. geen geld. Het is gewoon een politieke keuze. Ja. Rik Grassoff, ander heikelpunt. punt uit Blekers een wet. Nou, Stientje stipt het al aan. Dat is het, uh, het voor een belangrijk deel uh, schrappen of erg terugbrengen van de soortenbescherming. Nu zijn die soorten, heel veel soorten, beschermd. En we weten nog niet precies, want hij is nog wat aan het sleutelen aan zijn wet. Maar het ziet er ja. naar uit dat heel veel soorten minder of niet meer beschermd zullen zijn. Dat is een slechte zaak. Ja. ja. Eind vorig jaar was al een concept te lezen van de wet. En we hebben er eens even nog eens in gesnuffeld. We hebben eens gezocht hoe, hoe vaak nou het woord biodiversiteit erin staat. Wat denken jullie? Vorig jaar was bene het jaar van de biodiversiteit. Um, ja, hoe, hoe, hoe vaak zou dat woord erin voorkomen? Het zou me niet verbazen als het er niet in voorkomt. Ja, nee. Het is nummer, het klopt. Ja, nul keer. Ja. terwijl het zo slecht gaat met de biodiversiteit in Nederland. Er is wel een de biologische diversiteit, en nou daar ja, staat er dan zeven keer in. Het woord jacht, hoe vaak staat dat erin staan, in die, in die nieuwe natuurwet van Bleker? Nou, dat zal er wel een paar keer in staan, maar dus, de, dan toch wel in de richting dat er meer mogelijkheden ja. voor de jacht komen. 94 keer! Ja, ja je zou bijna maar, afvragen of het een natuurwet ah, of een jachtwet is. Het woord economie staat er waarschijnlijk wel vaker in. Ja. Uh, Rick, mooi Nederland. Uh, dit incident, hoe, is, hoe is dat nou precies ontstaan? Ja, het is ontstaan eigenlijk als, als een reactie op, op zowel het in voorbereiding nemen van de natuurwet door Bleker... als ook uh, uh, zeg maar de, de, de nota infrastructuur en ruimte die ook ruimtelijk die, uh, die bescherming enorm uh, terugdringt. Samen met enorme bezuinigingen die we al uit het regeerakkoord hadden gelezen... hebben de, de drie uh, oppositiepartijen gezegd nou, dat daar hoort iets tegenover te staan. Je moet kunnen duidelijk maken dat het... Dat natuur belangrijk is, dat natuur ook mooi is, daarom heet die wet ook Mooi Nederland, en dat je daarvoor moet gaan staan. Want uh, als je de Natuurwet van Bleker leest, dan uh, lijkt het er heel erg opgericht dat we uh, nou, vooral geen last moeten hebben van die natuur. Dat het, en dat moet, het e ooit moet opleveren? Ja, dat, het economisch, uh, al, dat er economisch alles mogelijk moet zijn. En dat burgers en ondernemers vooral niet zo lastig gevallen moeten worden met regeltjes en wetten. En, en bordjes, verboden toegang. Dat je, dat je ja, lekker, dat klopt. Dat is ook helemaal de sfeer die in de natuur. Ja. Ja. Dat is helemaal de sfeer die eruit spreekt. En dat is een ongelooflijk kortzichtig. Alle mensen die er meer over hebben nagedacht... die zeggen, ja, dat is dus pennywise en pound foolish. Want je kunt eigenlijk als wereld best verdienen aan natuur... als je het zo zou willen zien. Maar dan juist heb je hele stevige, robuuste natuur nodig. En het gaat er niet om dat een willekeurige boer... toevallig wat problemen heeft met uh, stikstofdepositie dat soort zaken. Want dat is eigenlijk het korte termijn uh, gebeuren waar Bleker zich op uh, fixeert. Ja, dan moet... Ja, is het... Er is eigenlijk ook de link met, uh, met de quote van, van Gerber-Jan Gerberandi die jullie net hadden. Ik denk dat als we op dit moment nadenken over hoe belangrijk is die natuur... en welke afweging maken we... dat we de echte waarde van natuur dan eigenlijk helemaal niet mee weten te rekenen. He, en, en in zijn rapport gaat hij dus mooi in op... Uh, nou, wat zou het ons kosten als we op de duinen niet hadden. Ja. Maar dat zijn precies lange termijn afwegingen. Dus we moeten een manier gaan vinden... om die lange termijn afwegingen van, van de waarde van natuur... Uh, ook de economische waarde van natuur... Uh, mee te nemen in die berekening van waar leggen we de balans. Um, daarnaast een, uh, het feit dat Bleker zegt... we houden uh, al die verschillende wetten nog eens tegen het licht. We gaan kijken of het simpeler kan. Dat is helemaal niet slecht. Maar dat moet niet uitdraaien op een kwaliteitsvermindering van die bescherming. En dat doet hij natuurlijk ook. En nee. daar zit hem de pijn. Kijk, dat je probeert het simpeler te maken. Dat je probeert uh, te, hè, bezuinigen, te bezuinigen. Dat snap, ja. ja, in deze tijd zul je er niet aan ontkomen om ook iets te bezuinigen op natuur. Maar dan wel proportioneel. En 70% is echt disproportioneel. Dat is echt een puur politieke keuze. Bijzonder voor een partij die zich net weer heeft heruitgevonden als duurzamer. Dus uh, ik hoop uh, dat ik daar het resultaat van kan zien in de volgende begroting. Ja, ja maar jullie weten hoe het, het niet moet. Dat heeft bleek ons laten zien. En jullie laten nu zien hoe het wel moet. Ja, ja nog even een paar concrete <lacht> dingen. Jullie zeiden al, die, die ecolo ecologische hoofdstructuur moet afgemaakt worden. Ja. We moeten afmaken waar we aan begonnen zijn. Uh, die, die soortenrijkdom moet in de gaten gehouden worden. We mogen geen soorten verliezen. Uh, zijn er nog wat punten te noemen? Ja, er zit nog een element in. Dat is dat je um, natuur en landschap niet ziet als twee gescheiden zaken. Maar als zaken die met elkaar in verbinding staan. <kijkt> dat is ook de titel van de wet. Mooi Nederland gaat over natuur. Gaat ook over landschap. De ruimtelijke bescherming van de nationale landschappen. De Rijksbufferzones. De Belvedere gebieden. Het wordt allemaal afgeschaft. Daarmee pak je de schoonheid van het landschap. Maar ook natuurwaarden, want dat zijn nou juist de gebieden... waar combinaties van recreatie, landbouw en natuur zijn. En die hebben bescherming en behoud nodig. Nu heeft Bleker ook bedacht in die Natuurwet... dat de macht, de inrichting van het landschap, van het Rijk naar de provincies gaat. Daar komt niet heel veel geld bij. Dus ze moeten heel veel aan doen, die provincies. En ze krijgen daar eigenlijk geen cent extra voor. Sterker nog, ze krijgen minder. Ze krijgen minder, precies. Hoe zien jullie dat? Nou, wij, vinden, gebeuren, uh, wij, uh, wij vinden dat voor een aantal uh, uh, doelen waarvoor Nederland internationaal verantwoordelijk is... de zogeheten Natura 2000-afspraken... Mm -hmm. uh, dat je daar de verantwoordelijkheid ook voor bij het Rijk moet houden. Uh, en dat is aardig dat uh, het planbureau heeft net een uh, rapport uitgebracht met natuurverkenningen. Die geven een aantal kijkrichtingen. Uh, en in de twee kijkrichtingen die eigenlijk, waarvan ze zeggen die, zijn, die komen er het beste uit... daar zie je ook dat die nationale regie heel belangrijk is... En betekent dat dan dat je vanuit Den Haag moet bepalen... aan welke kant van de sloot het fietspad moet komen? Nee. Uitvoering kun je prima veel meer decentraal neerleggen. Maar die nationale regie is iets wat wij wel belangrijk vinden. Want de maar, natuur houdt niet op bij de provinciegrens. Maar wat verwacht je dan dat die provincies er een rommeltje van maken? Of, of nee, want, het, wantrouwen jullie ze? Nee, hoor, nee, nee juist niet. Ze doen toch ook heel veel dingen heel goed. Uitstrijd. Nee, het gaat, juist niet, het gaat juist niet om wantrouwen uh, naar de provincie. Maar... Uh, heel logisch is dat als je provincies veel mogelijkheden geeft om daar de regie te voeren, en provincies kunnen dat in de regel trouwens beter dan het Rijk, maar dan heb je wel een rijkswettelijk kader nodig. Wat nu gebeurt is, onder het mom van decentralisatie naar de provincies, wordt gewoon het wettelijk kader om en erbij afgeschaft. Dat is niet wat je moet doen. Dat is eigenlijk dereguleren. Dat is helemaal niet decentraliseren. Ja, ja. Het, is, het is het gewoon over de hecht bij de buurman gooien. Dat, dat succes maar, liefst, mee. maar liefst zonder regels. Uh, en zonder budget. En zonder geval. budget. Ja. Ja. Nou, um, is een belangrijk punt het, het, uh, die bezuiniging op natuur. 700 miljoen uh, wil bleken bezuinigen. Uh, op, op alle departementen moet bezuinigd worden. Uh, jullie hebben plannen om het beter te doen. Maar ja, dat geldt, het, er moet veel bezuinigd worden, ja, het zal, zal het kabinet zeggen. Ja, maar het is echt een politieke keuze. Kijk, dit kabinet kiest ervoor om te bezuinigen en niet om te hervormen. He, en wij hebben ook net als GroenLinks een tegenbegroting gemaakt. En daarin maken we een aantal andere keuzes. He, twee, maanden, uh, eerder met, uh, met, uh, twee maanden later met, uh, met de AOW uh, gaan, met pensioen gaan. Uh, dan heb je miljoenen over uh, om, om onder andere aan natuur te besteden. Dus dat allereerst, dat is een politieke keuze. Uh, en daarnaast is dan nog de vraag um, of je de jachtwet moet uitbreiden bijvoorbeeld... Als je, bedoel, het niet schieten van de smint kost geen cent. Dus heel veel van wat Bleker doet heeft niets te maken met bezuinigen. Dat zijn gewoon politieke keuzes. En een politieke keuze zou ook kunnen zijn om te zeggen... we smeren het wat langer uit. Maar nee, het moet in... Nou, eerst was het 2018, onder grote druk van onder andere Tweede Kamer... mag er een paar jaar langer over gedaan worden. Dus dat zijn allemaal politieke keuzes. Natuurlijk, als je moet bezuinigen, ook op natuur. Maar je kunt er veel meer mee doen. Ja. Ja. Bezuinigen jullie wel in deze plannen? Of van in, in, in onze tegenbegroting ja? is er 200 miljoen extra voor natuur. En daarmee draai je niet de hele bezuiniging terug. Maar een stukje efficiëntie mag je in deze tijden van iedereen vragen. Dat vind ik heel normaal. En dat je ook iets bezuinigt op natuur, vind ik dan ook heel normaal. Maar in onze tegenbegroting hebben wij dus weer 200 miljoen uitgetrokken... om een groot deel van die bezuiniging terug te draaien. En, weet je en dat, dat is en waar je in de tegenbegroting om erbij bij hetzelfde? Te en dat halen we vandaan, omdat we dus bijvoorbeeld twee, zeggen vanaf volgend jaar gaat iedereen twee maanden later met de AOW... We gaan twee maanden later met pensioen. En daardoor hoeven we dus een heel aantal... ook op onderwijs blijven we investeren. Ook in cultuur blijven we investeren. Het zijn dus, dat is dus echt een politieke keuze. Dit kabinet kiest echt alleen voor bezuinigen, niet voor hervormen. Nou ja, en dan kom je voor dit soort radicale bezuinigingen te staan. Politieke keuze. Heeft Bleker eigenlijk al gereageerd... Ik heb eigenlijk nog weinig van gehoord. Ja, ik kijk even niet. naar mijn collega, je weet natuurlijk maar nooit. Nee, Misschien heeft hij jou gebeld, maar... Nee, ja, absoluut uh... niet. Nee. Maar mag ja. ik er nog, mag ja, ik nog ga één gaan. ding aan toevoegen? Wat mij zo steekt in deze discussie... dat is dat onder het mom van noodzakelijke bezuinigingen... er één ding gebeurt wat we nog niet hebben meegemaakt... de afgelopen decennia in Nederland. Dat is echt revanchisme, afkeer van natuurbeleid. Dat is wat deze coalitie kenmerkt. En dat is onvoorstelbaar. En daarin is het in de Kamer onder leiding onder meer van CDA-woordvoerder, nota bene, de heer Koopmans... wordt dit ook aangevoerd. De PVV vindt niks, het is alleen anti-natuur. En op die manier kan in Nederland dus een beleid worden vormgegeven... met 76 zetels in de Kamer... wat echt niet op noodzakelijke bezuinigingen is gestoeld... maar op afkeer van natuur. Ja, Dat is wat, ja. wat er sprake van is. Ja, Bleek heeft natuurlijk ooit gezegd... Van, ook zonder die bezuinigingen was het, werd het een, no, hoog tijd om eens even in te grijpen. Om Dat strekt, ja. boekdelen. Ja, ja. Even concreet, hoe gaat dit nu verder? Want jullie ja. gaan dit inbrengen. Uh, ja. Tegelijkertijd loopt nu... Het, het AMB, de, de, de, de wet Natuur van Bleker is besproken in het, in het kabinet. Het gaat nu naar de Tweede Kamer. Hoe, hoe, even stadsrechtelijk, hoe gaan, hoe gaan deze plannen ver, verder? Nou, Wij zullen, uh, we hebben even gewacht met het in specifieke hè, juridische artikelen... vatten van al die doelen die we hebben. Omdat het nog heel onduidelijk was, komt er wel een wet Natuur... of gaat het allemaal in het omgevingsrecht... Nu duidelijk is dat die wet natuurlijk komt, zullen we het dus vormgeven in, in de vorm van een soort amendementen eigenlijk op die wet. Uh, en wat we daarnaast in het omgevingsrecht moeten regelen, zullen we dan in amendementen op dat omgevingsrecht vatten. Dat samen heet dan... De initiatiefwet. Um, nou, en dus dan zullen we moeten kijken hoe snel we wat uit die initiatiefwet kunnen verwezenlijken. Ja. En ik hoop toch dat, nou, ik noemde het al, hè, de, de herontdekking van het CDA als, als duurzame partij. Nou, laat ze het maar bewijzen, laat ze maar een radicale keuze maken. Radicale midden, hè? graag een radicale keuze nu voor natuur. Um, en we hopen zo toch ook al een aantal dingen meteen te kunnen realiseren. Ja, dus dan hopen jullie dat jullie in ieder geval delen van jullie plannen... door de Tweede Kamer kunnen slepen. Op, nou, de op, op zoek naar meerderheid. Ja, de uh, ja. CDA zal natuurlijk een cruciale factor zijn. Ja, ja. Ja. Dat, is, dat is een doel, maar laten we ook vaststellen... Uh, het eerste amendement wat we zouden moeten indienen... gaat over paragraaf 1 van deze wetten. Dus dat ze uitgangspunten niet deugen. Uh, dus dat is al ja. bijna verder dan je kan doen met amendering. Ja. Deze initiatiefwet ligt er ook op de plank... voor als er een nieuw kabinet komt... En dat gaat niet zo heel erg lang meer duren. Oké. Okay. Heel hartelijk bedankt. Rick Gashoof, Tweede Kamerlid voor GroenLinks en Stientje van Veldhoven. Hetzelfde voor D66. Bedankt voor jullie komst naar het kapitaal en veel succes. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. We gaan nog even terug naar onze Venolijn 035 6711 338. Voor deze bijzondere waarneming in eigen huis. Of uh, moet ik zeggen, in eigen mand. Je spreekt met Ingrid. De plaats is Geertruidenberg. Ik wil een bijzondere eersteling opgeven. En wel mijn hond Shiba Inu. Normaal gaat ze in maart in de voorjaarsrui. En tot mijn verbazing zag ik dat ze deze week volledig haar wintervacht aan het verliezen is. Ook dit komt door de ontzettend zachte winter. En hoort net zo goed bij een waarneming die de natuur aangaat als alle andere dingen over vogels, bloemen en planten. Ja, dank u voor deze prachtige melding. Wie na twee uur vroege vogels geen genoeg kan krijgen van natuur en milieu... verwijzen we graag, behalve naar de natuur zelf, naar onze vroege vogels. Gratis e-mail, nieuwsbrief. Ja, u kunt gewoon naar de website gaan, klikken op aanmelden. Dan ontvangt u, ontvangt u twee keer in de week bericht over waar onze redactie mee bezig is. Met fotowedstrijden, prijsvragen. vroegevogels.fara.nl. Ja, een dikke 22.000 mensen gingen nu al voor. Dus schroom niet de gratis vroege vogels e-mail, nieuwsbrief. Zo direct over TV van de VPRO en wij zijn er volgende week weer. Tot volgende week. Het voormalige Sovjetstaatje Estland is het beste jongetje van de euroklas. Het is de snelst groeiende economie van Europa. Catch up to the so we up met de west europa Dus we doen wat is om ons in een goed licht. Waar komt dat succes vandaan? Op een aantal vlakken zijn ze zelfs verder dan westerse landen. Het geheim van de Baltische tijger Estland. Vanavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1.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 Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. Een groot voordeel van de Volkswagen dealer is... juist...